Ja, welkom. Tot acht uur. En tot acht uur te gast in dit programma. Ik heb trouwens straks rond half acht ook nog een kleine verrassing... maar dat leg ik dan wel uit. Tot acht uur te gast Leon Heuts en Herman de Recht. Leon Heuts is redacteur van Filosofie, in... Herman de Recht is hoogleger filosofie Tilburg. Hij werkte ook in Cambridge en aan Princeton University. Nou, Zij samen hebben de Filosofie Twitterkanon gemaakt... Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ze gaan ook uitleggen waarom ze dat gedaan hebben. En of je filosofie wel in tweets kunt samenvatten. En we gaan aan de hand van die tweets dan ook weer de wereld te lijf zoals die nu is. Dan gaan we naar Syrië. We gaan de kredietcrisis doen. Misschien privacy op internet. Geschonden vertrouwen van de wetenschap. Denk aan Diederik Stapel. We hebben genoeg onderwerpen. Overigens, wie er wil reageren en wie ook wil proberen om een uh, filosoof of een gedachte in ja. een tweet te, te vatten. Zou, ja, dat zou leuk zijn. Uh, probeer dat te doen en uh, tweet dat dan uh, VPRO boeken. Dan komt het vanzelf ook... Uh, op de site van Radio 1. En dan kunnen we het daar zien. Er hebben al heel veel mensen trouwens het geprobeerd. Het heeft iets aanstekelijks dus. <lacht> nou, waarom zitten we hier met uh, twee filosofen? Volgende week begint de maand van de filosofie. Ja. En die duurt dan een maand lang. En filosofie is populairder dan ooit. Waarom dat is? Daar zullen we het ook misschien over hebben. Maar ik zit nu met dat paasvuur in mijn hoofd. Hè? Dus ja, het ja, recht dus, uh, over uh, het paasvuur dat verkocht wordt. Helemaal de recht. Een paasvuur dat via Marktplaats verkocht gaat worden... Eh, omdat een gemeente het paasvuur eerst niet wil. En dan wordt er besloten om dat paasvuur aan te bieden op Marktplaats. Ja. Herman ja. de Recht, jij hebt ervoor doorgeleerd. Ja. Je bent hoogleraar filosofie. Hey, ik ben en... geen hoogleraar, maar universitair hoofddocent. Maar dat ja, maakt wel maar, er niet maar, uit. Weet je, dat... dat geeft niks. Ik ben filosoof. Een actief hebt... filosoof, Dus ik zou er iets over moeten kunnen je zeggen. Je hebt wel in Princeton en Cambridge gezeten. Ja, ja zeker. Goed. Je bent... Ik ga het ook niet meer zeggen dat je hoogleraar bent. Je bent universitair hoofddocent, maar in ja. Tilburg. Goed, oké. Okay. Ja een paasvuur dat via Marktplaats te koop wordt aangeboden. Wat heeft dat te betekenen? Nou ja, ik, ik, denk dat je, ik, ik denk dat je dat zou moeten kunnen zien, zou moeten duiden... als een, een ongelooflijke uh, sterke trend om, om alles handelswaar te maken. Dus zelfs een, een paasvuur dat wordt afgestoten door een gemeente... krijgt op een, op een vrije markt, een kapitalistische markt... waar wij nog steeds mee te maken hebben. Zij het in een wat afgezwakte vorm... maar nog steeds in essentie een kapitalistische markt. Uh, krijgt zoiets als een afgestoten paasvuur voor een gemeente... Waar, waarvan de gemeente zegt, van wat moeten we hiermee? Krijgt natuurlijk altijd iemand het idee... Hey, dat zouden we wel eens kunnen verkopen. Is dat niet iets wat we zouden kunnen verkopen? En dan, dan zie je dus dat, dat alles verhandeld kan worden. En dat, daar hebben natuurlijk filosofen al heel lang over nagedacht. Mensen als Karl Marx hebben daarover nagedacht. Mensen als Adam Smith hebben erover nagedacht. Dat zijn allemaal, um, denk ik, een poging geweest... om te kunnen nadenken over wat er, wat er bijvoorbeeld met zo'n paasvuur gebeurt... als je dat op de markt gooit. En moeten we er ongelukkig van worden? Nou, niet, niet per se, denk ik. Het klinkt een beetje... Uh, hoe zou je zeggen? Het klinkt een beetje als een, als een, als een soort van excess van het kapitalisme. Uh -huh. Een paasvuur willen verkopen. Misschien heeft het niet eens meer iets te maken met het idee van Pasen. Um, maar dat is, dat is wel wat kan in een, in, een open, in een open markteconomie zoals we die in principe hebben. Zij het nogmaals in een wat afgezwakte vorm, omdat die niet helemaal open is. Maar betekent Pasen nog iets als je een paasvuur kunt verkopen via marktplaats? Ik zie Leon Heuts heel hard nadenken. <laughs> Uh, ik zou zeggen, waarom niet? Als dat, uh, het ligt eraan wat de gemeente doet met het geld natuurlijk ook. Ik denk dat dat wel essentieel is. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar bijvoorbeeld. Gaat er dan een goed doel? Uh, wat, waar wordt het aan besteed? Dat, dat is denk ik interessant aan deze. We zitten eigenlijk al midden in, uh, in, in jullie boek. Hè? Met, wat we nu aan het doen zijn met jullie Twitterkanon. En die werd ge, gepubliceerd uh, in NRC Handelsblad. Jullie maken <coughs> telkens een tweet mm -hmm. over het gedachtegoed van een filosoof. En een, en een toelichting daarbij. Maar wie van jullie, en dat klinkt al gelijk als een beschuldiging... dat moet dat maar zo zijn, kwam er op het idee? Ja, het thema van de maand van de filosofie is schuld en boete. Dus ja, ja, om, dan zal ik maar bekennen. Mag jij het boetekleed aantrekken? <laughs> het was uh, mijn idee. Um, ik, uh, ik had, wat, hoe lang is het, een jaar of twee geleden, dacht ik... ik moet toch eens een keer aan, die, aan de Twitter kijken wat het is. Ik, had, ik was er gewoon nieuwsgierig naar. En als redacteur van Filosofie Magazine vroeg ik me ook af... wat kan ik daarmee uh, als het gaat om filosofie? En voor ik het wist, had ik al een tweet uh, de wereld ingestuurd over Plato. En meteen merkte ik dat mensen daarop reageerden. Die vonden dat leuk. Wat had je over Plato beweerd? Uh, nee, niet nakijken. Uit je hoofd. <laughs> oh, dat, dat weet ik <laughs> niet uit mijn hoofd. Goh. <laughs> Kijk, ik hem toch even na. Deze wereld is een schaduw. Streef naar eeuwige kennis, de ideeënwereld. In een rechtvaardige staat leidt verstand, niet het volk. Ja, zo uh, is dat. <laughs> en die had je de wereld ingestuurd en toen? Ja. <laughs> nou, tot mijn verrassing uh, waren de reacties heel positief. En zag ik dat mijn aantal followers, hè, want dat, dat is een Twitter, hè, je hebt followers, uh, uh, meteen uh, erg steeg. En het werd geretweet en uh, uh, uh, trouw destijds, die pakte het op, die interviewde mij. Dus ik zag meteen dat dat een eigen leven ging leiden. En dat vond ik op zich interessant, hoe dat opeens hoe dat kan ontstaan. En dat is ook een voordeel van Twitter. Het is een heel dynamisch soort medium wat heel snel opgepakt kan worden. Je hebt 140 tekens, hè? Ja, in precies. 140 tekens, ja. ja. Nou, ik denk, ik denk dat. Een van, de, nou, een van de redenen waarom er zo uh, op gereageerd is, is denk ik ook omdat een, uh, een tweet, dus inderdaad 140 tekens. Uh, dat is tot daaraan doet, dat je, dat je zegt. Uh, weet je, ik ben nu een tand aan het poetsen... of ik, uh, ik kom nu aan met de trein in Tilburg of zo. Maar dat het gaat over een, een, een belangrijke westerse, uh, westerse filosofisch raamwerk... Um, door Plato uit, uitgedacht, dat je dat zou kunnen vatten in 140 tekens... dat stuit heel veel mensen tegen de borst. Er zijn heel veel mensen die, die denk ik, het gevoel hebben... dat dat kan gewoon niet. Ja. Dat, is, dat is onmogelijk. En in zekere zin hebben die mensen daarin gelijk. Wij delen dat maar, gevoel. Maar in zekere zin hebben ze ook ongelijk. Want het zit hem juist denk ik in de poging om dat te doen. En Leon is daarmee begonnen. En ik, vond, ik reageerde daar ook op. Ik vond het ontzettend, uh, ontzettend leuk initiatief en goed initiatief. Om te proberen om van zo'n systeem als wat Plato heeft bedacht. Om dat terug te brengen tot 140 tekens. Alleen het idee al. Ja. <laughs> Alleen het idee maar, al. Eerst even over het fenomeen Twitter. Mm -hmm. Wat. We hebben net het paasvuur gehad en ja. jullie zijn filosofen... dus jullie moeten ook de wereld duiden, want daar hebben we behoefte aan. Wat zegt, dat, wat, zegt dat, wat zegt dat medium Twitter over de tijd waarin we leven? En dit klinkt ook alweer als een aanval op Twitter. Nee, ik probeer het te snappen. Wat zegt dat? Uh, nou, uh, een ongelooflijke interactiviteit en uh, een sterke democratisering... met alle voor- en nadelen die daarbij horen. Uh, voordelen natuurlijk uh, dat uh, mensen voor het eerst zelf ook echte zenders te zijn van informatie... en niet alleen als nieuwsconsument uh, informatie ontvangen. Ze kunnen zelf meepraten, uh, meedenken. En een nadeel um, dat Twitter ook heeft... is dat mensen heel snel hun gedachten eventjes kunnen delen... maar er niet echt de verantwoordelijkheid voor hoeven te nemen. Uh, dus je kan ook heel snel van je afschrijven... zonder dat je wordt geconfronteerd met de effecten daarvan. En dat de, beide zie je bij Twitter... Enerzijds zie je dat heel veel mensen worden gestimuleerd om mee na te denken over allerlei politieke ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen. En anderzijds zie je dat, uh, dat er ook uh, hele venijnige haatexplosies kunnen ontstaan op Twitter. Is dit eigenlijk allebei? Nou, wat ik zie, en ik doe het zelf niet, en ik heb ook helemaal geen zin om eraan te beginnen. En dat komt omdat ik wel eens kijk... en dan, je kunt heel veel mensen volgen... je kunt via Twitter-search kun onderwerpen volgen, mensen volgen. Mm. Ik zie vooral heel veel, hele vervelende uh, discussies... waarbij mensen elkaar werkelijk binnen drie van die tweets al aan het verrot schelden. Ja, vind, nou ja, vind je dat nou echt? Nou, ik controleer het. Nou, ik vind het, gebeurt, het gebeurt natuurlijk wel, maar er gebeuren ook andere dingen. Dat is misschien één ding om te onmaten. Ja, maar eerst de, eerst de vraag, maar... Herman, hoe komt het dat dat dan gebeurt? Dat mensen elkaar voortdurend aan het verrot schelden zijn? Nou ja, ik denk dat dat voor een deel komt omdat het... Uh, maar goed, dit is een beetje psychologie van de koude grond, hoor. Maar ik denk, er, je zit achter een, een, een, een, een, ja, een machine uiteindelijk. Hoe je die machine ook duidt. Een scherm of een apparaatje, een apparaat, smartphone of wat dan ook. Je ziet de, je ziet de persoon niet face-to-face. -face, je bent niet in de nabijheid van iemand. Je bent niet daadwerkelijk een, een verhouding aan het aangaan met iemand anders... die ook een lijf en leden heeft. En dat maakt het gewoon veel makkelijker om te zeggen... wat, wat ook maar in je opkomt. Wat ook maar in je opkomt. En, uh, en ik denk dat je gelijk hebt dat het voor een deel is, uh, is het fenomeen Twitter... Uh, een, een instrument om dat soort van dingen te doen. Je kunt, je kunt spuien. En, en het gebeurt hoogst zelden dat je, dat je represailles merkt... Uh, van iets wat je, wat je hebt gezegd als je iemand uh, beledigt of uh, schoffeert. Van de andere kant, en ik denk dat dat, dat ook, ook iets is... wat wij proberen te doen met, uh, met, de, met de filosofie Twitterkanon... tegelijkertijd is het ook kun je ook proberen om een, een gedachte of een, een inzicht te vatten in 140 tekens. Zeg maar een soort van deep tweet. <laughs> zo zo noemen we het, proberen we het ook te noemen. Een soort van deep tweet. kun je de, de, de internet opgooien. En dat kan bij iemand anders precies dat, dat steentje zijn in de vijver van je gedachte. Wat iets bewerkstelligt, wat iets op gang brengt... wat misschien wel in een richting uh, ontwikkeld wordt... waar je, uh, wat te waarderen is en wat te appreciëren is. Dus het, het, dat is denk ik. Het, het is een soort van. van ja, misschien moet jij Leon. De, ik weet niet of jij dat me, me, met me eens bent, maar het heeft een dubbel karakter. Het is een soort van oh, jackel en hide ja. achter dat dingetje. Ik ben het overigens niet zo eens dat, dat, is, dat de sfeer op Twitter altijd zo slecht en agressief zou zijn hoor. Ik vind dat er een andere sfeer hangt, bijvoorbeeld dan bij de reaguurders... die anoniem reageren op, uh, op, uh, op sommige sites. Uh, daar zie je ook echt ja, alleen de namen al. Heel obscene namen en hele obscene berichten. Bij Twitter zie je toch wel gemeenschappen die ook al wel voelt dat. Nou oh ja, zeker voor een zekere verantwoordelijkheid draagt voor een goede sfeer. Alleen, ja, soms geef ik toe, is er een dynamiek... waardoor, je, waardoor opeens heel veel haatmails kunnen worden... of heel veel haattweets kunnen worden gestuurd. Maar meestal is het ook wel heel snel weer voorbij, eigenlijk. Het, flikkert, het gaat even, het even op en dan is het weer weg. En, en wat, wat, wat jullie project betreft, hè, die Twitterkanon... Hoeveel, hoeveel tweets hebben jullie nou in totaal gemaakt over filosofen? Ik, denk, ik heb ze niet geteld, in het, in het boekje 43. Ja, en in totaal... uh, maar op mijn blog uh, op, uh, op de site van Filosofie Magazine... zijn het er inmiddels uh, veel meer, misschien wel 70 of 80 inmiddels. Hè. Dus ik ben gewoon doorgegaan, natuurlijk. Dus en wat, wat zijn wat, wat, wat zijn jullie ervaringen met de reacties daar vervolgens weer op en de gesprekken die daar dan over ontstaan? <laughs> op, uh... Op Twitter in ieder geval zijn de reacties altijd heel positief. Eigenlijk. Ik krijg zelden een, een slechte reactie. Nee, maar ik bedoel ook... Nee, ik denk dat, ja. ja, wat wij zeggen, Herman? Nou ja, ik, ik denk dat je bedoelt... Ja, hoe, ja. Hoe, hoe, reageert, hoe reageren andere mensen überhaupt op het idee... dat je in tweets probeert een, een filosofie te ja, vatten? Ja, en, en, en kom je verder vervolgens met wat je bedacht ja. hebt... en met wat je daarop te horen krijgt? Want ja. dat is toch, geloof ik, wel de bedoeling. Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja, nee, wij, wij pretenderen niet dat onze tweets uh, uh, erin slagen... om een filosoof goed uh, samen te vatten. We vinden het heel erg leuk om te proberen. Het is wel de poging, Het is wel Je de, de poging, We vinden het leuk om te proberen. Het heeft ook een zeker esthetisch component, we vinden het mooi om te doen. Uh, maar als anderen via Twitter, en dat is natuurlijk een voordeel van Twitter... Uh, tweets insturen die, die beter zijn... Uh, dan verwerpen we onze tweet natuurlijk meteen. Uh, dat is het mooie van Twitter. En het, is, en het is natuurlijk ook zo dat, dat de tweets die in het boek staan... die zijn niet zomaar tot stand gekomen. Het is niet omdat uh, Leon ze heeft bedacht of ik ze heb bedacht... maar die zijn echt ook in zo'n zo proces van... Zou dit, zou dit het zijn? Zou, zou dat het zijn? Nee, ja. nu missen we de, dit aspect. Belangrijke aspect van ja. het denken van deze filosoof. En als we dit doen, dan, dan missen we dat aspect. Maar ja. als we het zo en zo formuleren... dan lijken we dus toch alle, alle belangrijke aspecten in één tweet gevat te hebben. Ja, het is heel creatief. Het focust echt, ja, in het is denken. echt Het is ontzettend leuk om te doen. Het is eigenlijk gewoon een gezelschapsspel. Ja. Nou. Ja. Weet je, wij, wij gaan... <laughs> Het gezelschapsspel nog iets ingewikkelder maken. Oh jee. Of nee, eenvoudiger misschien wel. Het is denk ik vooral belangrijk. Keep it simple. Dat is het allerbelangrijkste. Dus hou het, hou het eenvoudig en dan wordt het daarna vanzelf ingewikkeld. Nou, ja. Ja. jullie ja. hebben dat gedaan. Als filosoof zijn we het allemaal niet eens. Ja. <laughs> ja, ik denk dat je ook als filosoof het daarmee eens bent. Dat is een goede tweet zijn. trouwens, Wim. Ja. Ja, hou het simpel en daarna wordt het steeds moeilijker. En daarna wordt het vanzelf ingewikkeld. Nou, kijk, wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben. Um, het gedachtegoed van veel filosofen in een, in een tweet, 140 le leestekens <coughs> samengevat. Die staan in dit boek, gepubliceerd eerst ook in uh, de NRC en dan vervolgens toelichtingen erbij. Mm -hmm. Wat ik nu ga proberen. Ik ga een aantal onderwerpen op tafel gooien van deze tijd. Daarom be begon ik al even met het paasvuur, om te kijken of jullie in de stemming zijn. Nou, ja. dat deed Herman heel goed. Paasvuur wordt verkocht via Marktplaats. Wat zegt dat nu over deze tijd? Nou, dan hebben we nu ook met het een en ander te maken. Ik som daar wat op burgeroorlog in Syrië. Mm. Je hebt privacy op internet. Dat speelt eigenlijk altijd wel. Uh, vrijheid van meningsuiting is altijd een, een, een mooi onderwerp. Wat mogen cabaretiers wel zeggen? Wat mogen ze niet zeggen? Maar misschien nu wel het meest dominant. De kredietcrisis. We hebben een financiële crisis. Ja. Uh, laten we er eens een filosoof aan, aan vastplakken. Er, er kunnen er veel aan vast, denk ik. Zeker. Uh, Marx kan... Uh, maar Rousseau kan ook bijvoorbeeld. Ja, ook in het boekje hebben we ervoor gekozen om Rousseau hier eigenlijk uh, aan te verbinden. Daarom kan ik er ook op, ja. natuurlijk, maar ja. ik kan niet overal tussen gaan staan. Uh, om okay. denk te luisteren dat het doorgestoken kaart is. Jean-Jacques is... Rousseau. Ja. Hier komt de tweet van jullie. Herman, wil jij hem voorlezen? Pagina ja. 67. Hij leeft in de 18e eeuw. Dit is de, de tweet die de, de filosofie van Jean-Jacques Rousseau uh, in de kern vat. Tegenover egoïsme en kliekjesvorming staat de algemene wil. Een verdrag van vrije individuen die gezamenlijk een gemeenschap vormen. Dat is heel mooi. En dan in het begin... schrijven jullie, de mens is vrijgeboren, maar toch ligt hij overal in ketenen. Dit beroemde citaat van Jean-Jacques Rousseau toemt op bij demonstraties van de Occupy-beweging Occupy of de Griekse bevolking. Protesten die alweer wat zijn verbleekt. Immers, wat is het alternatief? Wat, hoe kan eh, Rousseau ons helpen bij deze kredietcrisis? Hoe we ons moeten gedragen, hoe we ons moeten opstellen. Hoe we er misschien wel vanaf komen. Ja, dat weet ik ook nog niet, maar Leon. Nou, ik zou zeggen als eerste um, een revitalisering van de term algemeen belang. En dat is eigenlijk iets wat een beetje verdwenen lijkt te zijn. Omdat wij tegenwoordig andere zaken eigenlijk uh, uh, belangrijker vinden. Of, uh, of, of, of waar je niet aan mag tornen. Bijvoorbeeld bezit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, de krediet, als je kijkt naar de crisis. En nu bijvoorbeeld naar Cyprus. Dan zie je dat mensen verontwaardigd zijn. Omdat, uh, omdat bijvoorbeeld uh, Dijsselbloem vindt dat spaarders moeten meebetalen. Hè, boven de 100.000 euro. Ja. Uh, wij vinden dat. De eerste reactie is, dat kan toch niet? We hebben contracten. Maar wat is er nu aan de hand als, als precies door het gedrag van die spaders... doordat er heel veel Russisch zwart geld naar die Cyprus, Cypriotische bank is gegaan... het algemeen belang van de Europese Unie begint te schaden? Moeten we dan niet ook eens gaan denken over wat, hoe dat algemene belang te beschermen? Dat is een eerste invalshoek wat je zou kunnen kiezen vanuit, vanuit Rousseau. Het, het algemene belang. Uh, en het feit dat als, als, een, uh, als, een, als, als private uh, partijen dermate veel macht bezitten... dat het algemene belang uiteen gescheurd dreigt te worden... Uh, moet de politiek dan zijn bevoegdheid nemen en handelen. Herman? Ja, ik denk dat dat, dat, dat is in ieder geval één, één aspect aan, uh, aan de filosofie van Rousseau... Wat je, wat je relevant zou kunnen laten zijn voor, voor deze problematiek... Ik denk dat, je, uh, denk dat je ook kunt zeggen dat er in Rousseau een bepaald opvoedingsideaal te vinden is in het werk van Rousseau. Dat, het, dat er een, een, een, een idee is van een, van een soort van beschaafd uh, uh, burgerschap. En, en je zou je uh, terecht kunnen afvragen of de mensen die betrokken zijn bij, uh, bij een financiële crisis, mikken maar meteen maar weer op die CEO's. Hè, want dat zijn geloof ik de grote boosdoeners in de ogen van, uh, van de meeste mensen. Ja, dat zijn natuurlijk ook mensen die op de een of andere manier... Uh, zou wel of niet voldoen uh, aan, uh, aan zo'n zo zo beschaafd burgerschapsideaal. En je zou kunnen zeggen, nou, Rousseau die heeft daar in ieder geval aandacht voor... om te zeggen van, luister jongens, uh, elke burger... Als een, wil, wil die persoon als burger ook inderdaad in die samenleving een plek hebben... dan moet die ook opgevoed worden en zijn. En je kunt je dus afvragen of, dit is een hele bouwde... Uh, ja, dat ga ik. Maar je, je kunt je afvragen of CEO's die op deze manier betrokken zijn en laakbaar gedrag vertonen in het licht van het algemeen belang, of die wel goed opgevoed zijn. Ja, maar wat gaan we dan. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat gaan we daaraan doen? Hoe gaan we dat. Hoe gaan we dat. Hoe gaan we dat. Keren? Hoe ga je dat. Hoe ga je dan dat algemeen. Ja, de filosofen zeggen dan altijd, daar zijn we niet voor. Hè? <laughs> nee, nee, maar wacht even. Want wij zijn maar, voor ben, de concepten. Maar hoe nee, ga nee, je dan... nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want zo'n zo filosoof wil ik niet zijn. Dus ik zou in dit geval zeggen, nou dat betekent dus dat je moet gaan nadenken over... wat voor soort mensen worden uiteindelijk de CEO van grote bankinstellingen bijvoorbeeld. Of van multinationals. Of, en, en wat hebben ze voor een bagage meegekregen in hun opvoeding. Het klinkt ontzettend paternalistisch enzovoorts. Maar even in de geest van, van, van Rousseau... Hoe voed je mensen op? Hoe worden mensen daadwerkelijk burger van een samenleving? En dan zou ik zeggen, nou, dan moet je dus in, in die opleidingen die CEO's krijgen... je moet het traceren, waar komen ze vandaan? Hebben ze een academische opleiding gehad? Hebben ze een handelsschoolopleiding gehad? Dan moet je ze proberen op te voeden tot verantwoorde burgers. Dat betekent dat je ze dus moet inleiden, bijvoorbeeld in het gedachtegoed van Rousseau. Ja, en dat betekent dat je ze moet opvoeden met... Niet als een soort geldwolven die... die uh, wolven krijgen altijd de schuld, hè? dat moet ik ook niet doen. <laughs> Terwijl wolven maar als een soort zijn. Ja, precies. Dat zijn, heel, dat zijn hele sociale dieren. Ja, je moet ja. ze dus opvoeden tot, tot sociale dieren. Ja. Dat is eigenlijk... Ja. ja. ja. En, je moet, en je moet ze dus niet, door een, door een, je moet ze niet over een, een leertraject... Ja, dit klinkt misschien iets te abstract... Maar je moet ze niet over een leertraject laten gaan... waarbij ze nergens in aanraking komen met hele zou ik zeggen, uiteindelijk diepzinnige ideeën... over hoe een samenleving het beste kan functioneren. Wat ik aan toe wil voegen, dat, dat opvoedingsaspect is heel erg belangrijk. Maar wat ook belangrijk is, is dat nu de heersende doctrine is... dat uh, het legitiem is om... Uh, om uh, als je veel geld op je rekening hebt staan of zoiets dergelijks... ook al weet je dat die bank zelf misschien uh, door, zijn, uh, door zijn handelingen... Uh, ja, een moral hazard is voor een samenleving. Hè, een samenleving dreigt te ontwrichten. Dat het misschien niet zo heel erg legitiem is als ze soms wel eens denken. Dat vind ik, dat vind ik ook een hele belangrijke. Uh, in die zin vind ik dat wat Dijsselbloem goed een, uh, doet... Een, een, een, in het geval van Cyprus, een goede zaak. Hij zegt, wacht eens even, hoe legitiem is dat nou eigenlijk... dat daar tonnen en tonnen aan spaargeld wordt verzameld... Uh, wat afkomstig is van, waarschijnlijk van, nou ja, van dubieuze uh, klanten uit, uit Rusland. En wat een bedreiging, wat, wat, wat heel Cyprus dreigt te en daarmee een gevaar vormt voor de Europese Unie. Uh -huh. Dus die legitimiteitsvraag vind ik ook een heel belangrijke. Het is, het is, het is, over, het is over niet zo dat ik alleen zou willen spreken over... hoe nou een CEO een CEO wordt met een... ja... Met een misschien te beperkte blik op, uh, op, het, op het belang van het bedrijf, of de bank of de instelling. Je moet ook kijken, denk ik, naar uh, wat, het als, wat het voor een burger, een, een goed opgeleide, goed opgevoede burger, betekent. om te kiezen voor uh, 5% rendement of uh, 20% rendement. Ja. En, dat je, en dat bij een goed, goed burgerschap uh, hoort bijvoorbeeld dat je zegt van. Hmm, wat betekent dit voor hoe de samenleving? Kan dat? Hoe, hoe kan het dat het hier 5% is en hier 20% is? Zonder dat je meteen blindlings gaat voor de 20%. Nou ja, 20% is iets te veel. Maar dat je voor de hogere rendement gaat. Dan, je, een, goed, een, goede burger, een goed opgeleid burger, daar gaat een belletje rinkelen. Want je bent namelijk ook... Je, je bent moreel sensitief gemaakt als het goed is. En dat is iets wat we missen. Nou ja, nu begin ik een beetje te enthousiast. <lacht> maar dat is volgens mij iets wat we, wat we missen. We, we missen die... Het, het moreel gevoelig maken van, van, van jonge mensen. zodat ze later daar oog voor hebben. Voor dit soort van zaken. Ik zag, ik zag Leon heel voorzichtig lachen. Waarom weet je dat? Omdat nee. hij altijd lacht als ik dit zeg. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat is, uh, ik vind het een heel legitiem punt. Dus, uh, maar het, hij zegt het met zoveel vuur dat ik dat uh, aanstekelijk vind. Maar hoe komt het? het? Oké, okay, we nemen aan dat dit, dit zo is. Je hoeft ook niet heel veel uh, en heel goed om je heen te kijken. om te zien dat het aan, aan de hand is. Mm -hmm. we, we missen een. Een gemeenschap van, van burgers die zo'n gemeenschappelijk ideaal, zeg maar... Mag je het zo noemen? Ja. ja. Uh, Lots, dat, je, dat je een lotsverbondenheid hebt. Lotsverbondenheid. Met z'n allen. En dan zeg ik heel cynisch, ja, maar daar zijn, we toch, daar, zijn we toch, daar zijn we toch gewoon helemaal niet meer toe in staat. Nu we nog steeds in een systeem zitten waar je gewoon vooral je persoonlijk gewin najaagt. Ik bedoel, kom op met je Rousseau. Dat gaat never nooit lukken. Ja, maar ja. Je, je krijgt Rousseau niet meer geleerd... Dat is het, als wij de, de, de, de, de volgende generatie die wij aan het opvoeden zijn, die gooien we door een opvoeding. En door een opleiding en door een manier van bekendmaken met, uh, met de wereld. Waarbij we te eenzijdig, dat blijkt nu, dat we te eenzijdig te werk zijn gegaan. We geven ze alleen maar. Nou, dit is, dit is overdreven, hè? Ja, neem het ook maar, we, maar we geven ze alleen maar een economisch perspectief mee. Ja. We, geven ze, we geven ze alleen maar de volgende generatie geven alleen maar mee. Luister, doe de opleiding waar je later iets mee kunt verdienen. Of, uh, of we geven alleen maar rolmodellen. Die, uh, we presenteren ze alleen maar met rolmodellen. Waar, waarvan, waarvan de volgende generatie zegt van. Ja, dat, dat zou ik ook wel willen. Terwijl ze helemaal niet weten wat dat allemaal betekent. en wat voor een nare consequentie dat er allemaal heeft. voor een samenleving waar wij allemaal deel van uitmaken. Ik begin bijna als cohen te klinken trouwens. Ja. Dat, dat wil ik nou ook mee. Ja, we praten vanuit, ja, vanuit Rousseau. Ja, we praten vanuit Rousseau. Want we zitten hier trouwens in Brands met Boeken op Radio 1. en ik praat met Leon Heuts en Herman de Recht. Het is de vooravond van de filos een maand van de filosofie. En van hen verscheen de filosofie Twitterkanon. Waar, jullie zijn overigens genomineerd voor de Socrates Wisselbeker, zoals het heet. Hè? Dat ja. is de prijs voor het uh, beste uh, filosofieboek. Nou, het meest prikkelende filosofieboek. Is dat, is dat, dat is de officiële omschrijving. Waar, waarom corrigeer je me nou? Als ik zeg beste, zeg je het meest prikkelende. Nou ja, dat is, dat is een... Kijk... Ja, met filosofen <laughs> ga je alles natuurlijk in discussie stellen. Nou, nou in ieder geval wat wij hebben geprobeerd... Laat ik dat, is zeggen. We te doen. Ja. dat is wat we proberen te doen. Het is, is mensen proberen te prikkelen. Hè? Dus ja. uh, door, door een tweet over een filosoof... hopen we dat mensen denken, hé, hey, dat is interessant. Hier ga ik eens, uh, hier ga ik eens naar verder kijken. Ja. Uh, dus uh, die, die, dat, dat prikkelen is voor ons heel erg belangrijk. Ik ga zo even mijn verrassing aankondigen. is een kort, kort tussendoortje. Maar dan wil ik nog even uh, daarvoor een vraag aan jullie stellen. En dan mogen jullie dan, als ik eh, even heb gepraat met Jamel Bariachi... die nu gaat aanschuiven, mogen jullie daarop op verder. We hebben nu Rousseau gehad die uitlegt... oké, okay, wat je nodig hebt, een gemeenschapsideaal. Um, om ook weer uit de brand te komen. Eigenlijk ook mensen die iets voor iemand anders over hebben. Hè, die bereid zijn iets te laten. Dat is toch ook waar het over gaat... Ja, niet een soort van onconditionele, onvoorwaardelijke zelf, zelfopoffering. Maar het besef dat je, dat, je, dat, dat, dat je vrijheid beperkt is, maar dat die beperkte vrijheid jou nou juist die vrijheid geeft die je hebt. Ja. Goed, de vraag voor jullie: mag je dan even heel mag en je, dan mag je een minuut of acht over nadenken, is oké, okay, dit is Rousseau. Maar wie kan ons nu het beste uitleggen hoe het zover heeft kunnen komen? Want we zitten met de gebakken peren, hè? Daar zijn jullie het over eens. Niet echt een filosofische uitdrukking, maar wel een hele toepasselijke. Ah. Wie kan ons dat het beste uitleggen? Ben ik zo bij jullie terug. Ja, ja. Want 18 mei is er in Amsterdam een enorme leesmarathon. En dat is georganiseerd door een nieuw literair blad. Uh, dat is Magazine. En op verschillende plekken in de stad zijn dan schrijvers aanwezig. En die schrijvers die, uh, worden geconfronteerd... Klinkt als een oorlogshandeling, maar zo is het niet. Met lezers die met de schrijver over hun boek gaan. Over zijn of haar boek gaan praten. En die leesclub zit er dan over de hele stad. Informatie is te vinden op de site van Das Magazin. En ook op de site van VPRO Boeken staat die informatie. En ik heb afgesproken met de makers van, van het blad. En het is nog een jong blad. En dat kan niet genoeg gestimuleerd worden. En lezen al helemaal niet. Dat ik in dit programma elke week een van de deelnemers. Even kort introduceer. En we hebben er al twee hier hebben zitten. En de derde is er vanavond Jamel Pariachi. Welkom. Dank je. En um, nou ja, kijk, je zult eraan moeten geloven... voordat ik iets over je boek vraag, De Vertedering. Dat is je tweede boek inmiddels. Um, maar je noemt in dat boek, ik weet niet waar precies... maar komt de Amerikaanse filosoof Richard Rorty... Uh, voorbij. Heb jij, uh, want ik heb het je voor de uitzending gevraagd. Je was al, ik zeg, kun jij even voor mij ook in 140 leestekens... een filosoof tweeten? Dat heb je... Ja, ik dacht dat het Nietzsche zou worden, maar dat kan ook. Uh, de, ja, nee, dat, de, de, de ja. vraag is wat... Nee, ja. ik zeg dat woord die erin staat en je mocht een je mocht filosoof... Wat heb je gedaan? Het is Nietzsche geworden. Nietzsche, wat ja. heb je over 140? Nou, ik heb een beetje geprobeerd te vatten in de geest... van, het, van de hoofdfiguur van mijn Dan komen. we er misschien zo meteen over te spreken. ja. Eerst kapot rammen, dan uit de brokstukken iets nieuws in elkaar planten. Mooi. Mooi, zegt Leonhuis. Nog een keer, eerst kapot rammen. En dan uit de brokstukken iets nieuws in elkaar planten. Nou, kijk. En dan mag jij vervolgens zeggen: Een betere brug heb ik in geen eeuwig <lacht> hart, jongen. <lacht> Gratis even voor niets. Gratis even voor niets. Want. 18 mei, dan gaat het ook over dit, dit boek. Hè? Ja. De, de mensen die dan, en mensen kunnen zich opgeven. Nogmaals, ga naar die site om dat eventjes te controleren. Ga je over vertedering, dat is je nieuwe boek. Eh, praten. Dat gaat over een man die vindt een mand met katjes. Jonge katjes, en uiteindelijk neemt iedereen mee. En dat doet iets in zijn hoofd. Want eh, breng hem even in relatie tot je tweet... Om hem, hij probeert. heeft een verleden van uh, uh, huiselijk geweld, zou je het kunnen noemen. Uh, zijn grote, de, de grote liefde van zijn leven is er ten einde gelopen doordat hij zijn handen niet thuis kon houden. En hij heeft vervolgens eigenlijk jarenlang uh, alleen geleefd, verkeeld, een beetje vereenzaamd en vindt dan op zeker moment die mand met katjes en dat maakt iets in hem open en hij. Wordt weer wat ja, bevattelijker voor uh, de mooie dingen des levens. Um, waaronder een nieuwe liefde. Die, nou ja, uiteraard ook uh, de, na enige tijd uh, meer verkeerd afloopt. En dat uh, zet hem aan tot een zelfonderzoek dat eigenlijk de hoofdmoot van het boek is. Eerst even over die man die alles kapot wil slaan. Niet je indachtig om alles weer opnieuw op te bouwen. Nou ja, dat probeert hij wel. Of het hem lukt... dat moeten de lezers van je boek maar beoordelen. <laughs> maar maar hoe, hoe kwam je op die agressieve man? Het was eigenlijk dat element van vertedering dat dat opriep. Uh, het, het tegendeel ervan. Um, ik vond het interessant om de, de vraag waarom... Ik, ik had hem als eerste voor me, toen ik voor het eerst voor me zag dacht ik, dus een verstilde man met een heel saai baantje. Hij werkt op een postkamer van een uitgeverij. En um, heel geroutineerd bestaan leidt hij. Hoe komt iemand zo? Er moet wel iets gebeurd zijn. Dat... Want hij is nog vrij jong, hij is 29 aan het begin van het boek. Hoe komt iemand zo? Er moet blijkbaar iets gebeurd zijn. Want ik dacht, het is wel een intelligente man. Hij heeft ook wel een opleiding gehad. Hoe komt hij daar terecht? Wat is er gebeurd? En toen ging dat geleidelijk aan richting agressie. Hij heeft filosofie gestudeerd, hè? Ja. <laughs> ja, toen, toen ik wist dat jij hier kwam... wist ik nog niet dat er vanavond ook twee filosofen zouden zitten. Kijk, dan kan ik dus genaadloos <laughs> door de mand gaan vallen. <laughs> ja, nee, jij gaat niet. Of de filosofen. Waarom, waarom, waarom heb je hem filosofie laten studeren? Dat is een goede vraag. Um, hij... Ja, ik denk dat het een, het is een man die houdt van het uh, nadenken. Dat is ook wat hij een groot deel in het boek doet. Hij loopt een beetje rond, peinst over de dingen in zijn leven. En uh, probeert tot vies, verschillende visies daarop te komen. Dat zit een beetje in zijn karakter. Het is trouwens wel, hij heeft die studie wel afgebroken. Dus dat was blijkbaar niet helemaal de goede keus voor hem. Um, hij is vervolgens een café begonnen. Maar dat is een beetje het. Uh, het zit wel in zijn karakter. Dat, uh... wat, wat, ontdekt, wat, wat Ik heb nog twee vragen. Wat ontdekt hij uiteindelijk over zijn eigen agressie? Want hij is voortdurend bezig om die te onderzoeken. Ja. Nou ja, de vraag is of daar wel een antwoord op is. Daar gaat het een beetje in het boek over dat hij... Zoekt verschillende invalshoeken. Kijk, je gaat bijvoorbeeld literatuur lezen over uh, genetische aanleg uh, voor agressie. Uh, dingen die in het brein verkeerd kunnen zijn. Nou, dat is een doodlopend pad. Um, hij gaat over zijn jeugd nadenken. Wat is daar misgegaan? Hij heeft zijn vader op zijn vroege leeftijd verloren. Is, zit daar iets? Niet per se, want er zijn natuurlijk mensen die dat een ouder hebben verloren... en niet later agressief zijn geworden. En zo gaat hij allerlei uh, mogelijke aspecten maatschappelijke invloeden, culturele invloeden... na om tot een antwoord te komen waar komt dit vandaan. Maar er is natuurlijk niet één antwoord op die vraag. Het is waarschijnlijk een grote combinatie van al die dingen bij elkaar. En die vertedering, hè? dat tenslotte nog, dat ja. is de tweede vraag dan. Wat heeft die te betekenen? Je zou heel cynisch kunnen zeggen... ja, weet je, dan heb je weer zo'n agressieve gek... Mm -hmm. die uh, voortdurend slaat en die raakt dan vertederd... bij het zien van een paar katjes... En red ook een katje. Dat, dat, dat, dat geloof ik wel, zeg ik dan. Mm -hmm. Maar dat is misschien te eenvoudig. Want heeft, wat heeft dat te betekenen? Die vertedering. Nou, het, is een, het staat er wel voor meer. Het, is, het, het, het gebeurt uh, in uh, de wereld, zou ik kunnen zeggen. Dat, um, er zijn heel veel onderwerpen dat, dat, waarbij je ziet dat mensen... heel hard zijn tegenover medemensen... Um, genadeloos zelfs op, op maatschappelijk niveau. Tussen landen zie je dat gebeuren. Uh, zeker als je de, de, de Eurocrisis hebt, bijvoorbeeld. Um, de houding van veel mensen ten opzichte van Griekenland is van laat maar kapot gaan. Maar tegenover lieve zachte diertjes, kunnen diezelfde mensen ontzettend uh, ja, uh, zacht worden, opeens. Diezelfde keiharde mensen. Dus dat is. Zo rond zijn mensen blijkbaar. Dat die al die verschillende kanten erin zitten. Dus, ja. Dank je. En de vragen die je verder aan Jamel wilt stellen. Dat kan dus. 18 mei doet hij mee aan een grote literaire manifestatie in Amsterdam. En zijn roman Vertedering is net verschenen bij uitgeverij Twerido. Dank je wel. Dank je. En dit is Bans met boeken op Radio 1. En ik praat... Met Leon Heuts en Herman de Recht. Leon, redacteur van Filosofie Magazine. Herman de Recht, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg. Nadat nou, hij overigens ook in Cambridge en aan Princeton University had uh, gewerkt. Zij hebben uh, het werk, of nou, laat ik het zo zeggen, het gedachtegoed van uh, zo'n kleine 70 filosofen in tweets weten samen te vatten. Dus in 140 tekens, wat Jamel net al deed met Nietzsche. Mm. Eerst al een stuk maken en dan weer. Opbouwen. Dat hebben jullie ook gedaan. Wat wij nu in dit uh, programma, want we moeten op Radio 1 aan het doen zijn, is heel eenvoudig. Wij plakken filosofen en hun gedachten goed weer vast aan actuele situaties. Nou, We hadden net Rousseau, de kredietcrisis. Er moet weer een soort gemeenschappelijk uh, belang ontstaan. Mensen moeten weer als, als welopgevoede burgers iets voor elkaar over hebben. En spaarders moeten misschien inderdaad gewoon wat uh, inleveren, enzovoorts. Dat was dus eh, hoezo. En toen had ik als cliffhanger voor jullie bedacht. Maar hoe zijn we nu in deze situatie terechtgekomen? In deze situatie waarin het, het, het, het graaien toch... Hè, en, en of je nou links of rechts bent, dat maakt niet zo gek veel uit. We kunnen dat allemaal vaststellen. Het graaien heeft eh, enorme proporties aangenomen. Wie? Uh, nou ja... Um... Leon. Ik denk dat als je kijkt naar de laatste... 10, 15 jaar uh, was er ook echt zo'n idee. Hè? Dat als je niet een klein ondernemer. als je niet, als niet. iemand die geen ondernemer was. was eigenlijk een beetje een loser. Hè? Uh, opeens ging, ging ook. Uh, ja, uh, moeders, vaders. iedereen ging opeens, aan, uh, ging opeens aandelen kopen. Uh, je, je was een beetje een gek als je als je spaarcenten niet naar Ice bracht. Voor een, uh, voor een percentage meer. Uh, heel lang was gewoon onduidelijk dat dat alles ook een bepaalde consequentie zou kunnen hebben. En dat heeft te maken met een soort van, ja, misschien een soort van abstractie eigenlijk. Hè? De, de, de gevolgen van jouw handelen euh, de, zijn heel, lang heel erg onduidelijk geweest. Ik denk dat een, ja, dat zou wel een eerste aanzet kunnen zijn. Mm -hmm. je, weet, je, weet, je wist gewoon niet, ja, niemand wist precies wat de gevolgen van het zouden zijn. Nou ja, kijk, ik denk dat het... Uh, Herman, terecht. Het is... De vraag zelf, hoe is het nou zo gekomen dat we in deze situatie zitten? Dat is op zich natuurlijk een hele, dat is een hele moeilijke vraag... om die goed te beantwoorden. Ook omdat we denken dat als we daar het antwoord op hebben... dat we dan kunnen voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En dat is denk ik iets wat je in de, in de geschiedenis van de filosofie... natuurlijk vaker tegenkomt, is dat er wordt nagedacht over wat zijn die economische modellen nu eigenlijk waard? Want hoe is het zo gekomen dat we nu in deze situatie zitten? Nou, daar is een hele waaier aan, aan oorzaken natuurlijk voor aan te wijzen. Maar een van, de, een van de mogelijke oorzaken is bijvoorbeeld dat we voortdurend hebben gehandeld... op basis van een bepaald economisch model dat niet de werkelijkheid heeft weergegeven... maar waarvan we alleen maar dachten dat het de werkelijkheid weergaf, maar dat in feite niet deed. Uh, filosofen als Marx bijvoorbeeld, die hebben goed, nou in ieder geval, ja, denk ook op een degelijke manier nagedacht over, uh, over economische processen en wat dat doet met, met een samenleving. Dus, en, en Marx is iemand die ons gevoelig heeft gemaakt... denk ik, voor het idee dat die economische processen zelf... misschien wel meer bepalend zijn voor hoe wij over de werkelijkheid denken... dan andersom. Ja. Dat wij op een bepaalde manier aan over de werkelijkheid denken... en dat proberen vast te leggen in, in economische modellen. En alleen daarvoor al, wat je verder van Marx ook vindt... zou je moeten zeggen van, nou, die Karl Marx, dat is nog helemaal niet zo slecht. Ik zit nu te denken even, dat lijkt een zijspoor... maar dit is, het hoofd, dit is nog steeds de hoofd. Weg, aan een gast op de Nacht van de Filosofie... die over een paar weken in Amsterdam is. Dat is de Tsjechische econoom Tobas Zetlasek. Die heeft een boek geschreven dat heet Economie uh, over even kijken, uh, goed en kwaad. Mm -hmm. ja. En wat hij probeert in dat boek over uh, economie over goed en kwaad... is met behulp van heel veel filosofen trouwens uitleggen... dat de tragiek van deze tijd misschien wel is dat we zijn vergeten... dat er achter de cijfers verhalen zitten verhalen over de wereld. Ja, of je kan het omdraaien en zeggen dat ja? onze verhalen... meer bepaald zijn door de cijfers dan we zelf denken. Ja. He, dat zou misschien een meer marxistische uitleg zijn. He, wat, wat, wat wij uh, uh, als normaal vinden, cultureel normaal vinden... daarachter zitten misschien cijfers. Bepaalde economische modellen. Alleen hebben, hebben we ze niet zo goed door. He? Dat zou ook kunnen. draait precies om. Dat is ook mooi van filosofie. Ja, maar ik denk wel dat je zou moeten zeggen... Um, op een gegeven moment is het, is het, uh, he, keert, keert de wal het schip. En, en het, lijkt, het lijkt dat we nu in een situatie terecht zijn gekomen... zoals we al, niet op dezelfde manier, maar al een keer eerder hebben meegemaakt... natuurlijk in andere economische crises. Maar dat we nu een, in een economische crisis zitten... die ons weer opnieuw iets duidelijk maakt. En eh, ik denk dat Marx daar actueel kan zijn... omdat Marx iemand, heeft, uh, iemand is geweest die heeft gezegd van... jongens, let op... Je hebt niet door dat je je bewustzijn bepaald wordt door die economische processen. Maar nu we daar met onze neus op de feiten worden gedrukt... is het misschien ook aardig om Marx weer te bekritiseren, wat natuurlijk ook gebeurd is. En te zeggen van, maar kunnen we daar aan ontsnappen? Kunnen we toch niet op de een of andere manier, bijvoorbeeld via de economische wetenschap, toch... Toch niet proberen meer vat te krijgen op ook op die economische processen. Kunnen we toch niet weer heer en meester worden van, van ook die economische processen? En dat is volgens mij uh, een, hele spannende, uh, uh, een heel spannend aspect van de huidige samenleving: dat we op het dat, dat sommigen zeggen dat kunnen we niet. We hebben het geprobeerd, uh, het gaat niet. Uh, Marx had gelijk. Aha. Ik noem maar wat. Alhoewel ook zelfs Marx dacht dat het uiteindelijk zou uitmonden in een helstaat. Maar goed. Uh, en aan de andere kant zijn er ook mensen. Uh, aan de Universiteit van Tilburg zit er natuurlijk een, een hele groep van dat soort van mensen. Wij noemen ze economische wetenschappers. Die toch blijven vasthouden aan het, aan het idee. Ja, maar als we, beter, als we beter in kaart brengen wat die economische processen zijn. Dan kunnen we ook beter voorspellen wat er zal gebeuren als we in deze situatie dit doen. Of in deze situatie dat doen. En dat blijkt dus ontzettend moeilijk te zijn. Ontzettend moeilijk te zijn. Dus dat is ook iets wat, wat een filosofie kan laten zien is dat datgene wat je graag zou willen, dat is misschien wel te moeilijk. Wat je graag zou willen, is misschien, is wel, misschien te wel te moeilijk. moeilijk. Ja. We moeten gewoon ook een toontje lager gaan zingen, denk Precies. ik. Maar ik weet niet of dat, <laughs> of, dat, of dat nog steeds filosofie is. Weet je, eh, laten we nog iets wat nu uh, in de wereld speelt... en wat dramatisch is. De, de kredietcrisis is dat onmiskenbaar. Laten we dat ook nog eens uh, uh, onder de loep nemen. En dan uh, ga ik niet kiezen voor de vrijheid van meningsuiting... dat uh, dat... dat ik echt, dat geloven we nu wel. Ja. Maar dat is, me, dat, is me, dat, is, dat is me niet concreet genoeg. Of de privacy op internet. Dat, Syrië. Ja. ja. En uh, Leon Heuts. En, wat daar aan de hand is, is duidelijk. Ja. Het is. Hoe, hoe zou je het omschrijven? Nou, het, is, het is een beetje iedereen tegen iedereen. Ja, maar hoe je zou het kunnen omschrijven is. Um, een filosoof, Thomas Hobbes. Hè, die, uh, die zou het een oorlog van allen tegen allen uh, noemen: de Oorlog van allen tegen allen. Ja. Een ineenstocht van beschaving, een totale burgeroorlog. Uh, waarvan uh, het grote drama is dat iedereen meent het recht aan zijn zijde te hebben. He, dus uh, een oorlog van allen tegen allen, zo'n soort van barbaarse natuurlijke toestand, is geen rechteloosheid. Maar dus, precies uh, tegenovergestelde, een teveel aan recht. Iedereen dus, meent het recht aan zijn zijde te wacht hebben. Wacht even, het is allen tegen. Nee, hoe was het, Een oorlog tegen... van allen tegen allen. Ja. En God. Tegen nee. <laughs> tegen iedereen, nee, nee. Maar wat jij daarna zegt, dat is interessant. Ja. Het, het, iedereen denkt het recht aan zijn zijde te ja. hebben. Het is dus niet een toestand van totale rechteloosheid... maar een toestand waarin iedereen meent het recht aan zijn zijde te hebben. En daardoor dus ook uh, zo ongelooflijk uh, vreed kan optreden naar anderen. Want je hebt tenslotte gelijk. Dus uh, dat, is, dat is de vrede toestand van de burgeroorlog. En dat is momenteel, denk ik, gaande in Syrië. Zou je vanuit Thomas Hobbes kunnen zeggen. Maar... Heeft, heeft Hobbes ook een, een, een, een oplossing? oplossing? Ja, maar dat is, dat is lastig. Uh, hij heeft een oplossing. Namelijk de enige manier om zo'n oorlog van allen tegen allen uh, te boven te komen... is als mensen bereid zijn uh, uh, iets van hun vrijheid op te geven voor een soeverein. Een heerser die eigenlijk, ja, wat, wat die eigenlijk een heel sterke, sterke heerser is. Een staat, een sterke staat, die die conflicten in de kiem kan smoren. Een Leviathan noemt ja, hij dat, hè? Ja, een uh, Leviathan de Leviathan, echt een, een sterke staat. Zo heet ook het hoofdwerk. Ja. Alleen het punt is, en dat zie je natuurlijk de laatste tijd vaker ook bij andere oorlogen... Um, in hoeverre accepteren wij dat een sterke staat bijvoorbeeld ook mensenrechten schendt... als daarmee maar in ieder geval de orde en veiligheid wordt bewaard? Kunnen wij dat accepteren? He, accepteren wij in Saddam Hussein, zijn, dat was destijds een reden he, of een, een argument. Uh, goed, hij is slecht, hij, hij martelt, et cetera. Maar in ieder geval bewaart hij de orde. He, en dat, dat, dat, dat is een hele lastige. In hoeverre uh, zou Syrië nu af zijn als bijvoorbeeld één sterke man zou regeren en in ieder geval alle, alle conflicten met de, met, de, met de machtige hand zou onderdrukken. Uh, maar daarbij ook praktijken plaatsvinden waarvan je denkt van ja, dat, is, uh, dat zijn echte, echte mensenrechten schendingen. Dat is een hele lastige. Herman de Recht. Ja, nou ja, ik ben het denk ik eens met wat, zoals Leon nu Hobbes interpreteert. Het is, het is denk ik ook uh, goed om te zien dat... Um, er, is, er is een prachtige afbeelding die bij een van de uitgaves van uh, de Leviathan uh, uh, uh, gepaard gaat. En dat is, dat, dat, dat is soeverein die uh, zie je in die gravuren, die is dan opgebouwd... Uh, uit de, de burgers, van het, de, de, de onderdanen van de Leviathan zelf. Met andere woorden, uh, Hobbes spreekt ook in, dat, uh, in het boek over... ja, maar wij, wij moeten zelf die Leviathan willen. Anders heeft het geen zin. Want je kunt wel zeggen van een sterke man... maar ja, een sterke man, een, een echte heerser... die aan de ene kant het zwaard heeft... en aan de andere kant de staf van de gerechtigheid. Hè? Zo, zo ziet hij er dan, wordt hij dan over het algemeen afgebeeld... Ja, dat, dat is één ding. Maar wij, wij met z'n allen moeten hem, moeten hem of haar, hè, of, of het, als, we, als het een instant moeten het willen. Ja, dus, is... wij, dus wij moeten inderdaad willen onze vrijheid uh, voor een deel op te geven. Zodat er geen oorlog van allen tegen allen is. Hier komt jullie tweet over hem trouwens. En die, die laat dan duidelijkheid niets te wensen over. Dat is ook een van de betere, vind ik eigenlijk. Hoe komt dat eigenlijk? <lacht> Omdat hij zo duidelijk is. <lacht> een sterke staat... Met alleen recht op geweld, voorkomt dat de samenleving vervalt tot barbarij. Ja. Een oorlog van allen tegen allen. Ja, en daarbij is wat Herman zegt natuurlijk belangrijk. Het, het, het volk heeft het ook zo gewild, ja. die, die, het feit dat, dat, dat de staat het recht heeft op geweld. Dat is een enorm revolutionaire gedachte. Ja, dat, dat is echt een moderne denken. Hè, dit. Het is een eerste eerste moderne. Dit is, dit is uit de 16e eeuw, hè? na ja. 16e, 17e. Ja, ja. Een, is, ja. Maar het is een spanning, zou ik toch willen zeggen. Want enerzijds is er die overdracht van soevereiniteit van het volk naar de heerser. En uh, wil het volk die sterke man ook, om het zo maar even te zeggen. Maar anderzijds beschrijft Hobbes zo duidelijk wat de gruwelen zijn van een burgeroorlog... dat je toch in een soort van spanning terechtkomt. Hè? Uh, kan het soms zo zijn dat je toch wat minder accepteert... dat een leider ook gewild wordt door het volk als daarvoor in, een in ieder geval veiligheid komt. Uh -huh. Dus dat is wel de spanning waar je in zit... En dat ja, dat, dat, dat, dat zou je bij Syrië ook wel. wel ja, of, of destijds ook bij Irak zou je dat al zo. Kunnen noemen. Dat, dat was niet van het punt van ja, discussie maar ik, maar ik denk, ik denk dat, het, dat het concrete punt bij Syrië is bijvoorbeeld. Uh, ja, luister eens, maar er zijn. Uh, nou, niet genoeg, maar er zijn natuurlijk partijen op de wereld. die Assad best uh, nog, nog sterker kunnen steunen. of die de rebellen nog sterker kunnen steunen. En je kan als, als grootmacht, als mogendheid. kan je ervoor zorgen dat er in Syrië zo'n alleenheerser komt. Maar dat is niet het idee van Hobbes. Nee, nou ja. Dat, het idee, dat ik ben ik met je eens. Het, het idee van Hobbes is natuurlijk dat, dat, dat de Syriërs zelf ja, maar die, ja, die dat zouden mensen willen, zijn. ja, die maar kijken we willen. Het, maar stel je voor dat gebeurt niet. Want dan zie je zelf die hak de... Nee, maar kijk, helemaal recht. Dit is dan weer waarbij mensen zeggen... ja, kijk, filosofen die hebben precies door hoe dat dan allemaal moet. Maar als je dan gaat zeggen, ja, maar hoe doen we dat dan? Want dit is duidelijk. Sterke staat met alleen recht op, op, op geweld. Dat zou daar te verkiezen zijn. Maar intussen slaan ze elkaar allemaal de kop in. Ja, tuurlijk. Dus en is het, is, het, een waar... verschrikkelijke is, het ook, is een mensonteerende situatie. Het is ook een politieke situatie die opgelost moet worden. Maar op het moment, en dat is denk ik waar Leon ook uh, op wijst... op het moment dat die situatie daar is... dat het geweld bijvoorbeeld niet meer alomtegenwoordig is, hoe dan verder? Als je dan niet op de een of andere manier gaat nadenken... over de inrichting van die samenleving, bijvoorbeeld langs de lijnen zoals Hobbes... maar er zijn gelukkig ook nog steeds no nog meer moderne inzichten... dan, dan, dan vervalt dat binnen, in, in no time is het weer een, een chaos. We, ja, ik bedoel, Egypte is nog, steeds, is nog steeds bezig om te zoeken naar een manier... waarop je dan uiteindelijk na die revolutie iets kunt bewerkstelligen dat enigszins stabiel is. En dat dat, dat voor de, de burgers van, uh, van het land... op de een of andere manier beter is dan, dan die burgeroorlog die aan de gang was. Dus dat is... We gaan een... Dat vind ik overigens wel het, het, het stimulerende van jullie boek. Want ik had zes onderwerpen op rij. We hebben er twee gehad. De kredietcrisis en, en Syrië. Herman mag een laatste onderwerp kiezen. Um, ja, daar heb, uh, heb je nog 140 woorden voor dan. Nee, iets meer. We 140 hebben dan, woorden voor? Nee, we hebben zes, zes, daar heb je nog zes minuten voor. Um, nou, wetenschapsfraude. Ik, is, dat, is daar iets over Wetenschapsfraude. Op, dus, ik, Want jij, ik, bent, jij bent de van de, van, van de universiteit. ja. Ook nog van Tilburg. Ja. Die is ook nog wel eens in het nieuws geweest vanwege... Vanwege heel veel zaken. En, en, en, en ook betreffende... En ook vanwege de ontmaskering van een... Uh, van een, uh, van een wetenschapper die het niet zo nauw nam... met het, uh, het, het daadwerkelijk verzamelen van de empirische data... om vervolgens... Uh, Diederik Stapel. Diederik Stapel, ja. En gelukkig, uh, gelukkig is, dat, uh, is dat uitgekomen. Dus daar dat ben ik ontzettend blij, blij om. Aan de ene kant omdat ik, ik snap wel dat er een, een soort van... En dat is dan het thema wat ik eventueel nog uh, zou willen aanbrengen. En aan willen, de hand van welke aanbrengen. filosoof? Dan mag je in vijf minuten doen. Ik Hou eens in mijn mond. Dan zou ik zeggen, uh, uh, uh, een filosoof als David Hume... Ja? Schotse verlichtingsfilosoof. Uh, leefde van 1711 tot 1776. Uh, is een filosoof geweest, Schotse filosoof geweest... die ontzettend... Uh, lang en hard heeft nagedacht op relatief jonge leeftijd overigens. Uh, voor zijn dertigste was hij klaar. Uh, over wat de waarde is van onze kennis. En hoe wij aan kennis moeten... Uh, in de mate waarin we kennis kunnen hebben van de wereld... hoe we tot die kennis moeten, moeten komen of kunnen proberen te komen. En dat is iets wat, waar, waar je als je een, een pseudowetenschapper bent... Uh, of een oplichter bent, dan neem je daar een loopje mee. Dan heb je David Hume nooit goed gelezen. En dus, dus als je de, de Treatise of Human Nature... dat is een verhandeling over de menselijke natuur... hoe zit de menselijke natuur in elkaar? Want dat is het mooie van David Hume volgens mij. David Hume is een, een filosoof die nu uh, ongelooflijk actueel is... omdat hij al heel lang geleden heeft gewezen op het feit dat mensen... Op een bepaalde manier in elkaar steken. Waardoor ze bijvoorbeeld dingen doen. zoals uh, Diederik Stapel heeft gedaan. Of zoals ze bijvoorbeeld uh, dingen doen. zoals uh, mensen die agressief worden. Uh, het is eigenlijk een, een psycholoog. Of bonussen graaien. Ja, bonussen graaien. Dat, dat, soort van, dat, dat soort van karaktertrekken. Daar heeft David Hume heeft daar aandacht voor gehad. Die heeft daar aandacht voor gevraagd. En die heeft gezegd van. En, en dat diezelfde soort van, van karaktertrekken. Die, diezelfde soort van disposities. neigingen die mensen hebben. En hoe, wat, wat is zijn verklaring daarvoor? Die maakt dat mensen op een bepaalde manier denken tot kennis te komen. En dan, en dan wat ze denken dat kennis is, dat is alleen maar een wilde speculatie. Maar in, in het gevoel van die mensen zit het als kennis. En, en daardoor, en, dan, en dat, die kennis die wordt natuurlijk weer geschonden, en dan krijg je weer een, een wantrouwen in de wetenschap. Maar, nou ja, goed, mensen die mij kennen, die weten dat ik een wansbreek voor de wetenschap de wetenschap is nu eenmaal het beste instrument... om te komen tot kennis over de werkelijkheid... in de mate waarin die maar mogelijk is. Maar, en dat heeft David Jung laten zien. Dat is allemaal heel mooi, Herman. Maar de vraag was en is dan... wat leert hij ons over ons verlangen om dat voortdurend te schenden? Want dat, dat, dat gebeurt natuurlijk en dat gebeurt ook nu heel vaak. We hebben het eigenlijk de afgelopen uur doorlopend over gehad. Hoe komt dat? Nou, Het is, het is denk ik niet een verlangen, een verlangen van het schenden... van het vertrouwen van de wetenschap... maar ik denk dat wij... David Guillaume heeft probeerd te laten zien... dat wij nu eenmaal zo in elkaar zitten... dat wij blind vertrouwen op de wetenschap... en dan het de wetenschap... Um, uh, um, dat we het aan de wetenschap uh, uh, uh, hoe zeg je dat, um, uh, de schuld geven... wanneer het vertrouwen wordt geschonden. Maar dat zijn wij zelf. Dat zijn wij zelf. Dus, dus, dus ons, ons karakter zit zo in elkaar... dat uh, als je dit ziet gebeuren en je ziet dat gebeuren... dan denk je, oh zo zit de wereld in elkaar... En dan zeg je, oh, dat is, dat is wetenschappelijk inzicht. En dan gaan we daar onze samenleving op bouwen. We gaan daar ons economisch beleid op uh, baseren. We gaan daar uh, uh, de, de samenleving uh, op basis daarvan veranderen enzovoort. En dan stoten we onze neus opnieuw. Hè? Dus net zoals nu in de economische crisis zijn we weer terug bij het begin. Net zoals nu in de economische crisis. Ja, maar we hadden het dus bij het, we hadden het, bij, bij het verkeerde eind. Ja, maar, en dan zeg, zeggen de meeste mensen, wij hadden het niet bij het verkeerde eind. Die, die wetenschappers hadden het bij het verkeerde eind. Ja, hallo, David Chilom heeft al lang heeft al lang een lans gebroken voor het idee... dat wetenschap altijd maar hypothetische modellen uh, voorstelt. En dat zijn gewoon de riemen waarmee we dienen te roeien. En, en soms dan komen we daarmee een heel eind en soms niet. En accepteer dat nou. Uh -huh. Weet je wat ik ook, ook wel een beetje heb, als ik, als ik uh, jullie zo aanstekelijk hoor, hoor vertellen trouwens over wat jullie gedaan hebben in jullie filosofie Twitter-kanon en alle verhalen hoor en de oplossingen hoor. Maar dan doemt er ook een soort beeld op van mensen, en dat bedoel ik helemaal niet cynisch hoor, en daar hoor ik zelf ook bij, misschien loop ik wel op kop, die als een soort blinde ezels zeg maar voortdurend weer de foute kant oplopen. Maar wat bedoel je met de foute kant dan? Nou ja, met alle fouten die je voortdurend maar weer maakt. Oh, je gaat nu de fouten kant ook ter discussie stellen. Nou ja, nou, kijk, neem, neem Karl Popper. Karl Popper is niet voor heel veel mensen een hele grote filosoof... maar het is wel een filosoof die uh, in, in de vorige eeuw... Hè, uh, bepaald is geweest voor een bepaald idee. Namelijk dat je, van je, dat je alleen van fouten kunt leren. En, maar mensen vergeten er altijd bij te zeggen... dat we dat dan ook wel moeten doen. Dus, je, je, dus snap je, begrijp je wat ik bedoel? Dus je moet niet alleen fouten maken omdat je daarvan kunt leren. Maar op het moment dat je een fout maakt, dan moet je daar ook van leren. Je moet ook leren van je fouten. Je moet niet zeggen van, oh, nu zijn we een fout. En dan laat je het daarbij. Dus met andere woorden, als je een, fouten, als je een, een verkeerde, verkeerde richting opgaat... dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar goed. Want tot op het moment dat je uh, beseft dat het uh, uh, de foute richting is... Heb je, weet je helemaal niet of dat de foute richting is. En op het moment dat je erkent en, en snapt dat het de foute richting is... Waar je, waarin je bent, op, uh, bent opgegaan kun je daarvan leren, maar dan moet je dat wel doen. Dan ja. moet je daar wel van leren. Dan moet je niet met je hoofd tegen de muur aan blijven lopen. Leon, het leuke is ook als je kijkt naar de filosofie kanon we zijn begonnen met Plato en we eindigen met, met Rorty... dan zie je ook dat filosofen door de eeuwen heen steeds meer... hier precies steeds meer inzicht hebben en hebben gekregen... Ja. in de feilbaarheid van het menselijk handelen. En dat is op zich helemaal niet erg, daar is niks mis mee... als we dat tenminste onder ogen zien en leren van de fouten die we maken... Alleen er zijn niet, zoals Plato nog zegt, die wezens die, uh, die uh, laten we zeggen, de waarheid zelf uh, kunnen grijpen. Hè, dat was nog de, de idee van Plato. Uh -huh. Tegenwoordig hebben we meer oog voor contingentie, voor felbaarheid. Uh, ja. maar, ja. maar zijn mensen nou in een bepaalde tijd, denken jullie, bevattelijker voor de fouten die ze maken om daarvan te, te leren dan in anderen? Ja, dat, denk ik, nou, dat, dat, dat wijst de historie wel uit. Hè, dat, uh, en daar kan je iets tegen doen. Tegen, hè, want Herman had het net over het belang van opvoeding, onderwijs en zo. Dat, dat klinkt heel, heel cliché, maar dat zijn natuurlijk de manieren... om, uh, om beter onze fouten onder ogen te zien en, en, en, en, en ervan te leren. Maar, de, maar, maar dit is ook weer een fout die we in het verleden hebben gemaakt. Is dat we dachten te leren van onze fouten op zo'n manier... dat we het nu eindelijk weten. Maar dat nu eindelijk weten, we hebben geleerd dat dat niet... Is wat we moeten zeggen. Dus als we van onze fouten leren, bijvoorbeeld uh, door een bepaalde uh, uh, inrichting van het schoolsysteem of van het uh, academisch systeem of van, uh, van fabrieken en, uh, en andere instellingen om daar iets, iets, iets anders van te maken, dat moeten we nooit doen met, uh, met in ons achterhoofd: nu weten we het, nu gaan we het zo doen en dan is het voor eens en altijd goed. Nee, wat we hebben geleerd, en dat laat ik misschien van de filosofie volgens mij des te beter zien, is dat we, we weten dat we altijd van onze fouten uh, zullen moeten leren. Ik wil jullie bedanken en laten we heel veel fouten blijven maken. En ook dan heel veel blijven leren van de Precies, oude. precies. Dat, die laatste toevoeging is erg belangrijk. Ik sprak met Leon Heuts en Herman Recht over de Filosofie Twitterkanon. Uitgegeven door Uitgeverij Boom en Filosofie Magazine. En ze zijn genomineerd voor de Socrates Wisselbeker. Volgende week begint de maand van de filosofie met diverse activiteiten. En ook in dit programma was aanwezig Jamel. Mariachi. En hij sprak even kort over zijn roman Vertedering. En hij doet dus mee aan dat grote literaire eh, festival. 18 mei in Amsterdam, georganiseerd door Das Magazine. Volgende week ben ik hier weer tussen 7 en 8 uur. En dan praat ik een uur lang met Arnon Gunberg, Die aan de hand van de films die hij mooi vond en soms bekritiseerde... eigenlijk een soort autobiografie heeft geschreven. Hier dadelijk achter. Twee dingen van Max, waarin Margreet Rijntjes praat met Herman van Hebel. En hij werkte voor bijna alle internationale tribunalen. En vanaf volgende maand wordt hij de eerste Nederlandse griffier van het internationaal strafhof. De worsteling van de Nederlands-Surinaamse saudi Sandvliet. Wat zou ik in gelijke waarde tegen jou kunnen zeggen als jij negen tegen mij zegt? 25 jaar, docent op een mbo-school maar voor zijn gevoel vreemdeling in Nederland. Pa, ik voel me niet altijd echt thuis in Nederland. Heeft u dat ook? Deze week in Holland Doc Radio, De Zwarte in het Witte Land. Suriname en Nederlands lopen parallel samen. Maar door de houding van die Hollanders lijkt het precies of Suriname niet bestaat. Wij Suriname, wij minder zijn. Zondagavond, 9 uur, de documentaire De Zwarte in het Witte Land. Radio 1, het nieuws van alle kanten.